...veel slimmer geweest, veel rijker geweest... ...en had ik een veel meer succes gehad... ...dan ik het niet heb. En veel minder reputatieschade gehad. En daarom zou ik jullie aandacht willen vragen... ...zeer zeker het enige wat nu een fantastisch verhaal gaat vertellen... ...waar jij je voordeel mee kan halen. Tchakka! In Winterberg, Duitsland... ...is men nog niet zichtbaar actief met reviews. Dat ervoer ik afgelopen weekend... En dan lijkt het erop alsof we in Nederland binnenkort ook de carousel voor lokale resultaten gaan krijgen. terwijl Google in de Verenigde Staten is begonnen de carousel weer weg te halen. Het wordt er niet duidelijker op. Maar wat verandert er dan wellicht in de toekomst? Ik vertel het je zometeen. Ik ben aan het experimenteren met de zogenaamde sitelinks searchbox. Dat is het volgende onderwerp voor vandaag. En websites die mobiel vriendelijk zijn, worden binnenkort mogelijk hoger vertoond in de zoekresultaten. Dat heeft Google eergisteren aangetoond. Twitter heeft afgelopen week aangekondigd alle tweets ooit te ontsluiten met de nieuwe eigengebouwde zoekmachine. En ik sluit de podcast voor vandaag af met 23 minder bekende toepassingen voor Twitterlist. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren... terwijl ze autorijden, fietsen, wandelen of trainen in de sportschool. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Degenen die me volgen op Instagram of Facebook hebben kunnen zien dat ik afgelopen weekend even tussenuit was. Samen met mevrouw Suzanne ben ik naar Winterberg in Sauerland, Duitsland afgereisd. Daar hebben we twee nachten overnacht in een hotel. Overdag hebben we veel gewandeld en veel in de omgeving bekeken. We hebben zelfs nog even in de sneeuw gestaan, ook al was dat ja, kunstmatige sneeuw. Tussendoor hebben we links en rechts gegeten en gedronken. Maar wat mij opviel was dat we eigenlijk nergens iets zagen... wat riekte naar het opbouwen van een reputatie of het onderhouden van contacten via de social media. Bij geen enkele winkel in de hoofdstraat van Winterberg zag ik een Foursquare of Yelp sticken, nog enige andere associatie met een reviewsite. Geen enkel restaurant waar we zijn geweest communiceerde actief de Facebookpagina... of probeerde fans te werven... Ook zagen we nergens QR-codes of URL's waar we reviews konden achterlaten. In deze tijd kun je dat toch niet meer voorstellen. Ik zou denken dat alle etablissementen in een populair dorp als Winterwerk juist elkaar in figuurlijke zin zouden doodconcurreren op dit gebied. Het kan natuurlijk zijn dat mij iets is ontgaan. Maar ik ben in elk geval geen enkele poging om een review te verkrijgen om een of om een fan te werven tegengekomen. Van ons weekendje weg naar Winterberg kom ik op een ander andersoortige reissite. Een site met tips en aanbiedingen uit een bepaalde regio in een land. De details zijn even niet de zaak op dit moment. Ik werd benaderd om adviezen te geven over hoe deze site, die eigenlijk redelijk enig in zijn soort is, beter gevonden kan worden zonder een complete linkwervingscampagne op te hoeven starten, et Tja, mijn mantra om jezelf op internet te onderscheiden is nog steeds content is king. Dus in essentie was mijn advies ook om meer relevante, interessante, unieke en, ook in dit geval vooral, geografisch georiënteerde content te publiceren. Ja, want ik ben ervan overtuigd dat je uiteindelijk links naar je site gaat verdienen als je publiek vindt dat je goede content produceert. En zeker als je een site uit de reisbranche wilt laten scoren, dan volstaat het niet als je eens per twee weken of zo eens een nieuw berichtje post. Zoekmachines zien jouw site dan meer als een soort, ja, semi-inactief persoonlijk weblog. Ik heb de beller om te beginnen verteld over de essentie van goede, unieke, relevante en interessante content. Vervolgens ben ik wat meer de diepte ingegaan. Zo heb ik onder andere de volgende adviezen gegeven die mijns inziens redelijk snel tot enig resultaat kunnen leiden, maar waar veel mensen niet zo gemakkelijk opkomen. Als eerste, omgeving- of regio-specifieke artikelen voorzien van geotech-foto's. Als tweede, textuele interviews met lokale bekendheden. Of wat dacht je van video- of audio-interviews met bijvoorbeeld hoteldirecteuren, food-and-beverage-managers, wijnboeren, burgemeesters, slagers, restauranteigenaar en andere mogelijke interessante personen die in de plaatsen wonen, die worden gepromoot. En video-reviews van attracties in de regio of evaluaties van andere websites over de regio. De beller verkeerde ook nog in de veronderstelling dat zij massaal links moest gaan verzamelen. Dat heb ik gelukkig uit haar hoofd kunnen praten met het argument dat je tegenwoordig links moet verdienen op basis van de kwaliteit van de content die je aanbiedt. Het viel er aardig rauw op het dak dat ze wekelijks toch wel een paar nieuwe artikelen zou moeten publiceren, wil ze de site de aandacht laten krijgen die die volgens haar verdient. Ze gaat nu brainstormen wat ze van mijn adviezen zoal kan realiseren en wie ze daarvoor kan inschakelen, want zelf is ze gelukkig bezig met diverse andere zakelijke activiteiten. We hebben afgesproken om binnen nu en ongeveer een week weer contact te hebben dan zou ze met een aantal concrete uitwerkingen komen op basis van mijn suggesties en ik hoop dat ik haar dan verder op weg kan helpen. Tot zover over de promotie van een reissite. Laatst had ik de lokale Google-carousel voor het eerst in de Nederlandstalige zoekresultaten op Google.nl gespot. Daar heb ik toen ook meteen een video van gemaakt. Lange tijd heb ik geroepen dat de carousel ook naar Nederland zou komen. En ja, in zekere zin heb ik daar dus gelijk in gekregen. Maar inmiddels is de carousel in de Verenigde Staten alweer op zijn retour. De markt was er niet blij mee en ook Google wilde naar een andere weergave van lokale bedrijven. Daar is het nu mee begonnen lijkt het. Want in een aantal marktsegmenten zie je nu dus geen carousel meer. Zo zie je voor restaurants bijvoorbeeld een afbeelding die ik in de show notes heb opgenomen. Let wel dat ook deze weergave nog niet in Nederland beschikbaar is. Maar mede gelet op het feit dat de carousel in de achtergrond in Nederland en ook in andere landen enigszins zichtbaar wordt, denk ik dat Google bezig is haar output in een groot aantal landen gelijk te trekken. Dus eerst wordt de carousel hier ook zichtbaar, waarna bijvoorbeeld met CSS of JavaScript deze later anders weergegeven wordt op de wijze zoals je die in de afbeelding hiervoor hebt gezien. Op die manier gaat Google meer eenduidigheid uitstralen en zo kan ze waarschijnlijk ook kosten besparen omdat er minder verschillende versies van de software en of stylesheets, etc. onderhouden hoeven te worden. Nu ik het toch over Google heb. Heb jij al een sitelinks searchbox in de zoekresultaten? Ik had er al wel over gelezen, maar ik had hem nog niet en ik heb hem ook nog niet. Maar ik heb eerder deze week wel de vereiste actie ondernomen om de kans dat die wordt vertoond op mijn sites te vergroten. Maar om te beginnen, wat is de sitelinks searchbox? Dit is een extra zoekveld dat je krijgt in de zoekresultaten als er bij jouw websitevermelding de zogenaamde sitelinks worden vertoond. In de show notes heb ik een afbeelding opgenomen waarop je een voorbeeld van sitelinks kunt zien. Begin september heb ik voor het eerst over de sitelinks searchbox gelezen. Op het Google Webmaster Central blog werd toen op 5 september een artikel gepubliceerd met de titel an improved search box within the search results. Daarin werden toen screenshots van een mobiele weergave vertoond. Later doken er ook screenshots op van desktopversies. Het komt erop neer dat Google een tweede zoekveld vertoont in de zoekresultaten als er bij jouw site de zogenaamde sitelinks worden vertoond. Dat is het gemakkelijkste te testen door je bedrijfsnaam in te toetsen zoals ik in de afbeelding van de sitelinks voor fotografie heb gedaan. In dit zoekveld kun je dan een zoekterm ingeven voor de desbetreffende site. En als je dan op Enter klikt, wordt de zoekpoging op die site uitgevoerd en worden de relevante resultaten vertoond. Om dit in te stellen moet je een paar zaken regelen op je site. Ze moet je site eigen zoekmogelijkheid hebben op de homepagina van je site. Vervolgens moet je wat extra code in het herde deel van je site opnemen. Op diverse sites las ik dat het daarna gemiddeld zo'n tot zo'n 48 uur kan duren tot de sitelinks searchbox verschijnt. Helaas, nu heb ik zo'n 36 uur geleden de vereiste code op de site gezet en tot net voor het inspreken van de podcast was de, search, de sitelink searchbox nog niet te zien. Ik wacht dus nog even geduldig af. En volgens mij is dit in dit geval niet zo dat het alleen voor Engelstalige sites beschikbaar is. Want als je in Google Zalando invoert, zie je precies wat ik bedoelde met alles wat ik zo net vertelde. Dus is het ook beschikbaar voor Nederlandstalige sites. Zoals elke keer als ik een experiment uitvoer, zeg ik ook nu weer, zodra ik nieuws heb, laat ik het je weten. Ik vertelde je al in podcast 65 dat ik Google Plus voor mijn site www.reputatiecoaching.nl gebruik als een content delivery network, afgekort CDN, voor vrijwel al mijn afbeeldingen. Hoe ik dat doe wil ik je in deze podcast kort uitleggen. En ik zal er binnenkort ook een instructievideo over maken. Maar waarom zou je überhaupt de afbeeldingen in jouw berichten op jouw website vanaf een andere website willen laten vertonen? Nou, om te beginnen scheelt dat bandbreedte op de server waar jouw website op staat. Daardoor kan de webserver meer gelijktijdige bezoekers bedienen. En natuurlijk kost het je minder opslag op je webserver. Een bijkomend voordeel is... vooral als je een beperkte bandbreedte hebt bij je hostingprovider... dat deze zo minder snel opgesoupeerd wordt... want bijna altijd is de grafische content veel groter... dan de tekstuele content van een webpagina. Bovendien hebben content delivery networks... meestal servers in diverse werelddelen staan... waardoor de bestanden over het algemeen sneller geladen zijn... door gebruikers uit de buurt. Ook zijn CDN's geoptimaliseerd voor snelheid... En om dat te doen, waar ze voor staan, content zo snel mogelijk sturen naar degene die erom vraagt. Webpagina's waarin afbeeldingen zijn opgenomen die fysiek op een CDN staan, laden dus veelal sneller. Dat komt ook doordat de meeste webbrowsers slechts een beperkt aantal simultane verbindingen aan kunnen naar één en dezelfde webserver, om te voorkomen dat de desbetreffende webserver overladen wordt. Een heel bekend CDN is Akamai. Dat was ook een van de eerste bedrijven die pionierden met content delivery in de hele wereld. En bedrijven als Apple, Adobe, Microsoft, BBC. Honda, Sony, Fiat, Rabobank en vele andere grote namen hebben hier jarenlang gebruik van gemaakt. Sommige gebruiken er nog steeds, terwijl ik het gerucht heb gelezen dat Apple bezig is met een eigen content delivery network op te bouwen. Een paar andere bekende CDN's zijn Amazon Cloudfront, Cloudflare CDN, Max CDN, Highwinds, iWeb, Edgecast en als je gaat zoeken kun je zo nog tientallen vinden. Maar eigenlijk hebben al die diensten één ding gemeen, dat is dat ze geld kosten, vaak veel geld. Stel nu eens dat je helemaal gratis een supersnel en wereldomvattend CDM kunt gebruiken. Een CDM dat laagdrempelig is, gemakkelijk in gebruik en binnen het bereik van vrijwel elke webmaster ligt. Welkom in de mooie wereld van Google+. Ik gebruik Google+, inmiddels al ongeveer een jaar voor het hosten van alle afbeeldingen... die ik in mijn weblogartikelen en podcasttranscripties plaats. En tot mijn volle tevredenheid. Webpagina's laden snel, evenals de afbeeldingen. Om te beginnen moet je natuurlijk wel een Google+, account hebben... Ofwel een persoonlijk Google Plus profiel of een Google Plus pagina. Zo heb ik voor Reputatiecoaching een aparte Google Plus pagina die je trouwens kunt vinden op plus.google.com slash en dan het plustekentje reputatiecoaching.nl. Daar sla ik de afbeeldingen op die ik in de artikelen gebruik. Natuurlijk zorg ik ervoor dat afbeeldingen welluidende bestandsnamen hebben die bij voorkeur wat relevante zoektermen bevatten. Maar voordat ik de afbeeldingen upload, optimaliseer ik ze eerst met compressor.io. De instructievideo hiervoor heb ik nogmaals opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 103. Daarna upload ik ze naar mijn Google Plus pagina. Ik, op een, ik heb op mijn Google Plus pagina diverse albums waarin ik de verschillende afbeeldingen onderbreng. Ik vind overigens het verkleinen van de resolutie en de bestandsgrootte van een afbeelding namelijk een goede gewoonte om zo de bandbreedte te beperken, de laadtijd van de pagina's te verkorten en dus de gebruikerservaring te verhogen. Maar op Google Plus upload ik bij voorkeur ...afbeeldingen met een zo hoog mogelijke resolutie. Waarom? Dat leg ik je zo meteen uit. Laat ik eerst beginnen met het uploaden. Eenmaal opgeslagen in een map, open ik de gewenste afbeelding door erop te klikken. Daarna open ik de afbeelding met een rechter muisklik in een nieuw tabblad. In het tabblad zie je in de adresbalk de URL van de afbeelding. Die selecteer je en kopieer je naar het klembord met Ctrl+C op Windows of Command-C op Apple. In WordPress kies je op de gewenste plek Media toevoegen, waarna je links klikt op invoegen via URL. Dan plak je met Ctrl-V of Command-V de URL in het veld... en eventueel vul je de overige velden van de afbeelding in. Als je dan je pagina bekijkt, zie je dat de afbeelding is opgenomen in je blogbericht... terwijl die jou geen opslagcapaciteit kost en ook geen bandbreedte van je server. Zo simpel is het. Maar ik had je beloofd uit te leggen waarom ik de afbeeldingen... eerst met Compressor.io in bestandsgrootte verklein... en dan in een zo hoog mogelijke resolutie naar Google Plus upload. Dat komt doordat Google zelf afbeeldingen kan verkleinen en de afbeelding in precies de juiste resolutie naar de eindgebruiker kan sturen. Dat doe je door in de content URL iets te veranderen. Op de afbeelding die je kunt vinden in de show notes van deze podcast op wwwreputatiecoachingnl slash 103, zie je net voor de bestandsnaam een stukje staan met S en dan een aantal getallen, of W en een aantal getallen, en NO. Verander dat bijvoorbeeld in W200 om een afbeelding te krijgen die slechts 200 pixels breed is. Daarmee kun je dus de grootte van de afbeelding aanpassen. Zo voorkom je dat een te grote afbeelding naar de browser wordt gestuurd, die dan vervolgens daar softwarematig wordt verkleind. Want dat is iets wat je kost wat het kost wilt voorkomen. Mocht je er niet uitkomen, schroom dan niet en post je vraag onderaan de show notes van deze podcast. Tja, het zat er al een tijdje aan te komen. En nu heeft Google het ook daadwerkelijk zelf min of meer bevestigd. Mobielvriendelijke sites kunnen hoger gaan scoren in de zoekmachines dan sites die minder goed worden weergegeven op mobiele apparaten. Echt waar! Google is namelijk begonnen om op mobiele apparaten in de zoekresultaten te laten zien of een site mobiel vriendelijk is. Dit heeft Google 18 november jongstleden bekendgemaakt. Je kunt dit nalezen in het artikel Helping Users Find Mobile Friendly Pages op het Google Webmaster Central blog. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen waarin je kunt zien hoe dit eruit komt te zien. Het komt erop neer dat voor het stukje intro tekst onder de URL in de vermelding in de zoekresultaten een grijze tekst wordt vertoond die luidt Mobile Friendly. Dat is in elk geval wat Google zegt over de Engelse zoekresultaten. En Google stelt jou nu ook in staat om meteen te testen of jouw site mobielvriendelijk is. Daarvoor heeft het bedrijf namelijk de Mobile Friendly Test ontwikkeld. De link hiernaartoe vind je natuurlijk in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 103. Ik heb direct een aantal sites getest, want ik wil natuurlijk wel dat mijn sites het label van mobielvriendelijk krijgen toebedeeld van Google. Gelukkig kwamen ze allemaal door de test. Maar diverse andere sites kwamen niet door de test. Zo heb ik de site getest van een luchtballonbedrijf en daarop had Google toch wel wat opmerkingen. Ze melden de tool onder andere het volgende. De tekst is te klein om te lezen. Links staan te dicht bij elkaar. Mobile viewport is niet ingesteld. Content is breder dan het scherm. Hoe dit wordt vertoond in de testtool kun je zien in de show notes. Maar de tool geeft niet alleen maar commentaar. Het kan je namelijk ook helpen met het mobiel vriendelijk maken van je site. Als je advies wilt kan de tool je op dit moment helpen met sites die zijn gemaakt in een van de volgende content management systemen. WordPress, Joomla, Drupal, Blogger. V-Bulletin, Tumblr, Data Life Engine, Magento, Prestashop, Bitrix en Google Sites. Dat is wel heel vriendelijk van Google. Het geeft me aan dat het bedrijf je op elke manier wil helpen om ook jouw site mobielvriendelijk te maken. En ik denk dat ze dat alleen maar doet om geen negatieve feedback te krijgen op het moment dat mobielvriendelijkheid van sites gaat meewegen als ranking voor de positie in de zoekresultaten. Want Google sluit het artikel waar ik zojuist naar verwees af met de volgende tekst. We zien deze labels als een eerste stap in helping mobile users to have better mobile web experience. We are also experimenting with using the mobile friendly criteria as a ranking signal. Daar heb je het. Als Google zegt dat ze ermee experimenteert, hmm, dan kun je er aardig zeker van zijn dat de testfase al in een vergevorderd stadium is en op het punt staat om live te gaan. Dus wat ik al zo vaak heb geroepen: maak je site mobile-vriendelijk zo snel mogelijk. In het verleden was er een verbinding tussen Google en Twitter... ...waar de Google alle tweets van Twitter kon zien en indexeren. Op een bepaald moment in de tijd zijn beide partijen uit elkaar gegaan... ...en vanaf dat moment kon Twitter niet meer dan je zoekmogelijkheid geven... ...in de tweets die niet veel ouder waren dan een week. Maar daar komt nu weer verandering in... ...want Twitter gaat zich opwerpen als een soort van zoekmachine... ...maar dan zonder hulp van Google. Het gaat alle openbare en dus publiek toegankelijke tweets doorzoekbaar maken. Moet je eens voorstellen wat dat voor een schat aan informatie kan ontsluiten... Yi Chuang van Twitter, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, publiceerde eerder deze week een artikel op het Twitter-blog met als titel Building a Complete Tweet Index. Hij schrijft hierin onder andere Since that first simple tweet over eight years ago, hundreds of billions of tweets have captured everyday human experiences and major historical events. Our search engine excelled at servicing breaking news and events in real time and our search index infrastructure reflected this strong emphasis on recency but our longstanding goal has been to let people search through every tweet ever published. Tot zover het citaat. Hij zei verder dat Twitter erin is geslaagd om de meer dan een half triljoen tweets te doorzoeken met een gemiddelde zoektijd van minder dan 100 milliseconden. Onderschat het niet. Er komen wekelijks een paar miljard tweets bij. Moet je je voorstellen wat dat aan processing, kracht en opslag vereist? Ik moet er niet aan denken om een dergelijk systeem te moeten ontwerpen, maar gelukkig hoef ik dat ook niet. Als je werkzaam bent in het ontwikkelen van informatiesystemen, dan zul je smullen van het artikel waar ik in de show notes naar link. Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe het systeem is ontworpen en is opgebouwd. Het laatste topic voor vandaag gaat ook over Twitter. Op de site van Buffer kwam ik een tijdje geleden een leuk artikel tegen over bijzondere toepassingen van Twitterlist. In podcasts 3, 12 en 35 vertelde ik al eens over Twitterlist, maar in dit artikel op het weblog van Buffer vond ik een dermate leuk dat ik het graag met je wilde delen. Als eerste, maak een lijst van alle personeelsleden van je bedrijf. Dit is een goede motivatie, ook voor nieuwe medewerkers die nog niet op Twitter zitten, om zo ook op Twitter te gaan en kennis te delen. Als tweede, een lijst met deelnemers aan een evenement. Zo kun je gemakkelijk volgen wat er precies op het evenement allemaal wordt getweet, voor het geval hashtags niet toereikend zijn. Als derde, mini-communities of interessegroepen. Zo kun je de interactie met een doelgroep nog intensiever maken. Of relevante hulpmiddelen voor je klanten, maak een list van relevante bedrijven, twitteraars voor jouw klanten. Of vijf, tweets die jij aanbeveelt. Een kleine variatie op de vorige, maar maak een lijst van mensen die jij aanraadt om ook te volgen. Of een klantenlijst. Maak een lijst van je klanten, maar dan maakt dat dan wel een hè? Of een let op mij lijst. Maak een lijst van mensen waarvan jij graag wilt dat ze jou gaan volgen. Zo houd je een overzicht van hun tweets en kun je gemakkelijk de interactie aangaan. Of een concurrentenlijst. Maak een lijst van al je concurrenten om zo gemakkelijk te zien waar ze allemaal mee bezig zijn en wat voor tweets zij de wereld in blazen. Analoog aan de lijst van concurrenten, maak een lijst van iedereen die in jouwzelfde branche werkzaam is, om zo gemakkelijk een overzicht te houden van ontwikkelingen in jouw competentie. Dus een industrie- of marktsegmentlijst. Wat dacht je van een lijst van thought leaders? Door die in een lijst te plaatsen, kun je zelf continu inspiratie opdoen uit hun veelal wijze woorden. Of een lijst van beroemdheden. Als het je interesseert, maak dan een lijst van beroemdheden waarvan je graag de meest recente digitale roddels en opmerkingen leest. Als twaalfde, collega's. Bijvoorbeeld collega-bloggers, ontwerpers, programmeurs, fotografen, weddingplanners en wat iets meer zijn, volgens in een list. Of een list met waardevolle klanten, want aandacht voor en interesse in je klanten is extreem waardevol. Of locatiegerelateerde lijsten, bijvoorbeeld met accounts die alleen lokaal nieuws tweeten of regionaal nieuws enzovoorts. Of een list met live tweeters voor het volgen van live evenementen. Een list van geleerde groepen of organisaties. Dat kan elke verzameling zijn van mensen waar jij in zeker opzicht mee verbonden bent, op welke manier dan ook. Of door een list te maken van goede vrienden en familieleden loop je niet het risico dat hun tweets verloren gaan in de waterval van tweets die soms over je tijdlijst scrollen. En plaats mensen die jou dikwijls retweeten ook in een lijst, zodat je kunt volgen wat zij tweeten. Zo kun je hen ook gemakkelijk eens retweeten als ze iets interessants melden. Of een list met mensen die, met wie je regelmatig contact hebt op Twitter, ook weer om hen gemakkelijk te volgen en geen updates te missen. In Nederland zie ik ze niet zoveel, maar in andere landen zijn Twitter chats populair. Plaats de deelnemers in een list en volg hen gemakkelijk op die manier. Ja, of in het algemeen Twitteraars die, Twitter die het waard zijn om te volgen. Om welke reden dan ook, plaats die in een aparte privé -list. Of maak een soort nieuwe Twitter-homepage. Maak een lijst van alle Twitter-accounts die jou het meeste aanspreken. En bekijk altijd die als eerste. En als laatste, interessegroepen of bepaalde categorieën mensen. Bijvoorbeeld de spelers van je voetbalteam, je favoriete auteurs, aanbiedingssites, etc. Dan nog een algemene tip. Houd de lijsten actueel. Werk ze steeds bij met nieuwe accounts die je tegenkomt of